Dag jongens. Goedemorgen, Veronique. Weer klaar voor de goed nieuwsshow? Ja, Dokter Maas. Waar wij komen is er geen goed nieuws te rapen. Oh, Niet zo pessimistisch, hè, Romain. Enfin ter zake. Deze dame is gewurgd door iemand met veel kracht. En er zijn sporen van een gevecht aan de polsen en aan de bovenarmen. Ah, Romain Rudy. Hey. Dag Sam. Hey. Ja, de postboden heeft de alarm geslagen. Deze mevrouw kreeg blijkbaar heel veel pakjes en aangetekende zendingen. Ze verzamelde antiek. Ja, Dat is er aan te zien. Mm -hmm. Precies in museum. Ik ja, vond het vreemd dat ze voor de open stond, want ze was anders heel secuur. Oh, uiteraard, hè. al die beeldjes en schilderijen zijn veel waard. Ja. Haar naam is Evelien Comair, 60 jaar, gepensioneerd. Ze woonde hier alleen. En drie jaar geleden heeft ze dat villa hier ook gekocht. De dood moet gisteren ingetreden zijn. Ik schat 24 uur geleden. Enfin, we bepalen dat nog, hè. En op het eerste gezicht was de dader... Allee, het kunnen er ook meer geweest zijn op zoek naar geld. Er zijn uh, laden, kasten opengetrokken en waarschijnlijk zijn er ook spullen verdwenen. Maar, zie je die hier? Een mijn cash, hè. En geen klein beetje, hè? Dat ja, hebben ze gewoon we. laten liggen. Ja, de daders zijn betrapt, hè. Ja. Daar ziet het naar uit. Mm -hmm. Mm -hmm. Dames de koning, je weet wat u te doen staat. Allee, Romijn. Nee. nee, dat weten we niet, nee. hè? Zeg. Je moet de mensen wat meer duidelijkheid geven, hè, Rome. Zeg maar zo aan wie ze kan staan, ga feitelijk. Uh, de laatste in de rij, de buren van ernaast. Ze ja, zitten hier achter de gordijnen te loeren. Ze zien alles, maar als je niks vraagt, dan weten ze van niks. Allee, kom, komt er nog wat van? Uh, Evelien Comer was gepensioneerd als inspecteur bij de belastingen. Ze deed de belastingaangifte van ongeveer heel de buurt hier. Geen een man, geen kinderen. Hmm, maar wel katten. Ja. Nu duurt het wel heel lang, hè? Ja. <kwijnt> uh, excuseer. Hij is inspecteur Dans van de federale gerechtelijke politie. En dit is mijn collega, De koning. Goedendag. Het is voor hiernaast, de moord. Ja. Uh, hoe weet u dat het om een moord gaat? Heel de buurt spreekt erover. Ik deed boodschappen en onder vijf voeten werd ik erover aangesproken. Ik woon dichtstbij. Hmm. Tegen ons zijn uw buren minder spraakzaam. Zouden wij even mogen binnenkomen, mevrouw? Natuurlijk, um... verselen. Chantal Verselen. Ik moet u de vraag stellen, mevrouw. Uh, waar was u gisteren rond drie uur in de namiddag? Op mijn werk. Ik werk bij een computerbedrijf in Edingen. Receptioniste. Ah, ah nee, nee, dat is waar ook. Gisteren heb ik een dag vakantie genomen. Ik ben gaan shoppen in Brussel. Maar, u denkt toch niet ja, dat ik. Ja, het is onze taak om alles te onderzoeken. Hè. U heeft dus niks verdachts gezien of gehoord? Nee, ik was om vijf uur thuis. Ik ben daarna niet meer buiten gegaan. Weet u of Evelien Comair vijanden had? Of... Misschien had ze ruzie met mijn geburen. Of u als naaste geburen? We hadden geen nauw contact. Een goeiedag, een goeienavond. Ik werk. En, en Evelien was gepensioneerd en, en ze was dikwijls weg. En enig idee waar ze dan naartoe ging? Ze deden belastingaangiftes voor mensen uit de buurt. Ook voor u? Nee, inspecteur. Voor mij is dat de moeite niet. Evelien Comer had veel cash geld in huis. In totaal 20.000 euro. Op haar bankrekening werd daar pensioen gestort, maar daar werd niet veel van uitgegeven. Hè? Ze zette bijna 1000 euro per maand op een spaarrekening. Oh, een mens vraagt zich af waarom ze moest sparen. Hm. Hm? Geen kinderen, geen broers of zusters in leven. Alleen een paar verre nichten waar ze geen contact mee had. Maar die misschien wel op haar erfenis azen. Hè? Hm. Waar heeft ze het beter aan u gegeven? Hè? Nee, die nichten die zijn zo oud dat ze niet meer alleen uit hun home kunnen. Dus, uh, ze gaf wel veel geld uit aan voedsel voor haar katten en uh, de dierenarts kwam regelmatig langs. Een dure vogel trouwens. Nee, Een dierenarts? dierenarts. Niemand moet geweten hebben dat ze veel geld in huis had. De deur stond open. Hm. Dus ze heeft opengedaan voor de moordenaar. Waarschijnlijk kenden ze die. Ja, ja. Ik denk dat we verder moeten zoeken in de onmiddellijke omgeving. Ruim 20.000 euro cash op verschillende plaatsen. Hij zat ook juwelen. Waarvan ze uh, een gedetailleerde inventaris had. Hè. Er mankeren zes waardevolle stukken, andere zijn gewoon blijven liggen. De dief is betrapt. Ja, mogelijk, Romijn, maar dat belet niet dat we de afdeling Art moeten inschakelen. Kunstdiefstallen? Ja, dan kan het lang duren. Hè? Ja, ik weet het, Romijn, maar we hebben geen keuze. Hey, goedemiddag. Kunstieven laten geen cash geld liggen. Mm. We kunnen beter een frisse huis halen. Naar een boswandeling? Of nou, een strandwandeling. Naar het plaats delict kom maar. <laughs> het huis van Evelien Kommer. Plabo heeft gebeld. Ze hebben niets gevonden. Heb je die afrastering in de nof gezien? Vier meter hoog en van heel fijne draad, waar is dat nu voor nodig? Nee, dat is gewoon niet nodig. Wanneer je inbrekers gewoon als de voordeur kunnen naar binnen stappen. Oh, kijk eens een schoon beestje. <lacht> Hoe heetig, hè? Oh. Je hebt een schoon badje, Nelson. <lacht> Knappe Nelson. Oh. Ah, die zet dat beest neer, Sam. Ja, maar dat is er waarschijnlijk een van de vrouwen die vermoord is, hè? Wil jij soms een verklaring afnemen van een kat, ja. Kom, we zijn ermee weg. Wat gebeurt er hier? Het huis is wel door de politie, weet Wij zijn van de politie, meneer. Oh, excuseer. Mijn naam is Frank, Frank Schalk. En dat is mijn zoon Robin. Goedemiddag. Mijn vriendin, die woont hiernaast. Weet u van wie dat die kat is? Ja, die is van Evelien. Dat mens maakte het wel te zot met katten. Hoe bedoelt u? Mijn vader is geen dierenvriend. Oké, Goedemiddag. Allee, als ze die bel niet hoort, dan is ze goed toorsten. Hmm. Hoe oud is die vent? Zeker 55, hè? Ja. En die vrouw die is niet ouder dan 30. Oh. Zeg, Sam, een oudere man en een jongere vrouw, dat is niets vies, hè? Nee? Plannen in die richting, Rome? <laughs> ik ben content met wat ik heb. En zet die kat neer, kom aan. Ja, het is al goed. Oh nee, <mauw> de klanten van Evelien Comer zijn ongeveer allemaal verhoord. Tenminste, de namen die in haar boekje boekjes stonden, of dat die compleet zijn, dat weet ik niet. Maar uh, ze vroeg 200 euro voor het invullen van een belastingsbrief. En ze ging zelf naar de administratie als er discussie was. En er stonden meer dan 60 adressen in, dus ze verdienden ongeveer 12.000 euro per jaar bij. Mm -hmm. In zwart, hè, want ze wilden alleen cash betaald worden. Mm. En Daarom kon ze zoveel geld in antiek steken. 60 mogelijke verdachten... Maar niemand heeft in de buurt iets verdacht gezien. Niemand lijkt in die buurt iets te zien, hè? hoewel dat ze alles van elkaar weten. Oh ja, uh, ze hebben wel Chantal Verzeelen gezien met volle boodschappentassen. Ik dacht eerst dat ze loog. Want ze kon zich niet herinneren dat ze een dag vakantie had. Ja, dat mens is verliefd. Hè? Ja, wel op een oudere man. Ja, dan hou we een bok in het groen blaadje zeker. Hè? <laughs> en haar vriend Frank Schalk hebben ze ook gezien. Met een kruiwagen bovenop zijn auto. Hij onderhoudt een daar. Je weet dus wat te doen. Ik denk dat we die vuurgenauw nou een bok een keer gaan aanpakken. Commissaris, ik ben vijf jaar gescheiden. En ik heb, eens kijken. Uh, twee jaar en drie maanden een relatie met Chantal. Een latere relatie, zoals ze zeggen. Ik wil mijn zoon niet belasten met een nieuwe moeder. Die niet veel ouder is dan hij. Wat bedoelt u daarmee? Niets, helemaal niets. Nou ja, ik kan het al begrijpen. Ik ben over de vijftig en Chantal is juist dertig. Ja, er wordt gerold over ons. Zeker in die buurt. Waar was u woensdag rond drie uur in de namiddag? In de hof? Enfin, ik, ik was dus aan het werken, niet naar de tuin. Zomaar, het midden van de week? Ik heb op dit moment geen werk. Ik vind dat niet erg. Ik ben gespecialiseerd technicus in industriële wasmachines. Er is veel vraag, er komt wel iets. Jij bent bezig in haar hof, terwijl Chantal niet thuis is. Ze was aan het werken? Ze was aan het shoppen in Brussel. En u weet dat niet? Commissaris... Wij laten elkaar vrij. En je hebt niets gezien of gehoord? Je zijn rustig aan het werk... terwijl er in het aanpalende huis een moord gebeurt. Een vrouw die voor haar leven schreef. Sorry, ik had een iPod op. Wat, hè? Een iPod? Dat is nu toch... Dat is, dat is van mijn zoon. Hij heeft er de Beatles op gezet, die verzameling. Ik vond dat een schone gest. Dat heb ik nu nog nooit gehoord, hè? U begrijpt dat u beschikbaar moet blijven voor ondervraging. Ik had mijn iPod op, zeg. Sorry, hè? Het is zo... Het gaat toch uit? Maar laat die gasten van kunstiefstallen toch doen. Dan kunnen we wel voor enkele maanden verder. Maar nee, ik wil alle gegevens zelf nagaan, Rudy. Dat mens liet ons een heel proper administratie na. Een droom gewoon. Een ja, droom van andere dingen. Hier, is, hè, bingo. Je had een, een droom en vervulling. Oh. Hier, de koopakte van het huis van Evelyn. Weet je wie dat de vroeger een eigenaar was? Nee. Hier is, hè? Chantal Verselen. Oh. En ze beweerden dat ze haar nauwelijks kennen. Ja. He, een goeie dag en een goede avond. Uh -huh. We gaan die madame verzelen. He. Nog eens een bezoekje brengen. En die opmerking over die katten. Wat moet ik daaruit verstaan? Je bent geen dierenvriend? Boah. Bent u getrouwd, commissaris? Ja, maar wat, wat heeft dat aan u? Vrouwen overdrijven altijd. De katten van Evelyn kwamen pissen op de aardbeien. Ik vond dat natuurlijk niet plezant, maar... Dat is natuurlijk geen kwestie van... Leven of dood? Uh, voilà. Chantal protesteerde, Evelien reageerde buiten proportie... liet die afsluiting optrekken en het spel zat op de wagen. Dat was alles? Verbaal geweld? Burenruzie? Je weet hoe dat gaat? We spreken elkaar ongetwijfeld nog, meneer Schalk. Ik heb mijn huis aan haar verkocht. Wil dat zeggen dat ik haar kende? Toen ik scheidde, hebben wij besloten om dat huis te verkopen. En zij kwam erop af... Het is trouwens mijn ex die zich daarmee heeft beziggehouden. Ja, maar u kende haar wel beter dan Goeiedag en Goeienavond. Die huis hadden we gekocht toen we trouwden. Ik had wat geld van een erfenis en het was een goede investering. Ik heb ze voor drie kwart betaald. Toen we scheiden wou ik hier blijven wonen... en het huis hiernaast hebben we verkocht en brengt gedeeld door twee. Zo had ik mijn drie kwart terug. Maar de katten wilden niet mee. Die beesten kwamen mijn aardbeien verknoeien. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Maar ze kon niet tegen de waarheid. Ik moet nu gaan werken. Heeft de bonnetjes van mijn aankopen gezien? Daar staat een datum en een uur op. En u kunt gerust in de winkels gaan vragen of ik daar wel geweest ben. Wees gerust. Dat zullen we ook doen. Dat mens kreeg het echt op haar zenuwen. Ja. Ik denk dat ze niet alles gezegd heeft. Hoeveel is de huis gegaan? Uh, 150.000 euro. Wow, dan hebben we meteen een spoor. Hè? Dat is volgens mij maar de helft van de prijs. Er ja. is zwart geld neergeteld. Dat is zeker. Ja. Kijk, momentje, momentje, wacht eens, even. De zoon van haar vriend arriveert, zie. Kunnen we nu vertrekken? Wacht, wacht, wacht. Kijk eens. Je zoon is wel heel gehaast, hè? En hij ja. heeft een sleutel. Ja, maar dat is toch zijn stiefmoeder? Ik vind dat toch eigenaardig. Verdwenen kunst, burenruzie over katten, een oude vent met een jonge vrouw. Mm. Veel is niet om aan elkaar te knopen, hè. Maar er is wel een dode geval. Hè. Ik denk dat dat zwart geld verder onderzocht moet worden. Mm. Evelien Comair had veel zwart geld. He, ze heeft daarmee haar huis gekocht. De ex-man van Chantal Verzelen heeft het officiële gedeelte in twee gedeeld en de rest in zijn zak gestoken. Dat mm. denk ik. Chantal is dat te weten gekomen hè? en is haar deel van het geld gaan opeisen. Oh. Nou, ze wist dat hij nog veel in het zwart verdiende. En dat is op de een of andere manier uit de hand gelopen. Mm -hmm. Waar woont die ex-man? Nou, zij beweert dat hij nergens in het buitenland zit, in uh, Bolivie of Peru of zo. Uh... Ja, zo zijn er nog een paar hypothesen mogelijk. Maar ik hou u niet tegen, Sam. Onderzoek het maar. Kijk naar mijn tuin. Ja. Kijk maar rond. Er is werk van Frank. Er zijn hart en ziel in licht. Ik vind dat aangenaam. Dat was mijn vorige man was zo geweest. En die beschuldigingen moeten ophouden. Uw huis is wel serieus onder de prijs verkocht, hè? Ik heb mijn deel gehad en daarmee was voor mij ook de kous af. Ons huwelijk was zo weinig romantisch... dat ik er zo vlug mogelijke punten wilde achterzetten. En heeft Frederik mijn ex iets in zijn zakken gestoken? Ik weet het niet en het kan mij ook niet schelen. Als u mij wilt excuseren... We zijn voorlopig klaar. Robin, ik kom. Oh, uh, excuseer. Robin, uh, heeft het soms wat moeilijk. Hm. Ik hoop dat het nu genoeg is. Uh, ik heb u alles gezegd wat ik weet. Ja. Ja, de kunstpisten kunnen we jammer genoeg zelf niet helemaal onderzoeken. Dat laten we aan de specialisten over. Dat betekent dat het lang kan duren. Ja, Van Deun. Romein van hè. Uh, ik ben eens uh, bij de lokale gaan neuzen. Frank Schalk, de vriend van Chantal Verzelen, heeft een paar maanden geleden met een loodjesgeweer geschoten op de katten van de buurvrouw. Tenminste, dat beweerde zij, want hij ontkende alles. Het was een alarmpistool, zegt hij. Hij was alleen maar verjagen. En twee weken geleden zijn er twee van de drie katten van Evelien vergiftigd. Vergiftigd? Ja, Evelien heeft laten onderzoeken waarmee tonijn met Antivries en ze heeft toen een klacht ingediend. Dat was makkelijk, zeg. Bedankt Sam, uh, directeur. We hebben een nieuwe evolutie. Dat was een alarmpistool waarmee ik geschoten heb. Hier is het trouwens. Hé, hey, opletten daarmee, hè. En over dat kattenvergiftigen, daar weet ik niks van. Antivries. Volgens de specialisten is dat een heel dodelijk middeltje. Ik ken wel middelen die veel efficiënter zijn. Ze dus gewoon de nek omvringen, stropen en in de pot... Dan hebben we tenminste nog iets aan. Let een beetje op uw woorden, hè. Nu dat u het zegt, meneer Schalk, ik ben nog eens met de buren gaan praten... en u heeft toen ongeveer hetzelfde gezegd. U heeft heel uitstaan roepen dat u die stinkbeesten wel zou doen verdwijnen. Kom, we praten verder op bureau. Nu ben ik het serieus beu. Ik was in de lof aan het werken, ja. Ik had een iPod van mijn zoon op en daarmee heb ik niks gehoord. En ik heb gisteren al ingestemd met vingerafdrukken en voor mijn part DNA-analyse en een heel decente boutique. Ja, maar over die katten. Daar heb ik niks mee te maken. Zijn die vrouwen, die gingen keer als viswijven. Kijk, ik zie Chantal heel graag, maar op zo'n moment. Maar één ding vind ik toch heel vreemd. U hebt geen sleutel van het huis van uw vriendin. Nee, wij hebben een soort relatie waar... De... Ja, maar uw zoon heeft wel een sleutel. Hij belt drie keer heel kort en stapt dan naar binnen met de sleutel. Dat moet een vergissing zijn, dat, dat kan niet. We hebben het zelf gezien. En meegemaakt, ja. Nee, nee, nee, nee, dat is onmogelijk, On, onmogelijk. Ik ga het onmiddellijk eens gaan regelen. Hela, u blijft hier. Wij bepalen wanneer u weggaat. Waar is uw zoon? Dat weet ik niet. Ik heb hem al twee dagen niet meer gezien. Rudy, als iemand dit te weten komt, hè... Chantal kan elk moment thuiskomen. Dan zeggen we dat we gebeld hebben, maar dat ze niet open deed. Ja. En dat we daarom ongerust waren. Ja. ja, er is hier iemand vermoord, hè. Waarom ben ik eigenlijk meegekomen? De deur van het tuinhuis is los. Hé, hey, kijk oh, dus. Maar alleen maar rommel. Kijk. Wat dan? Hier zijn porseleinenkaartjes en schilderijken. En juwelen in de vorm van katjes. We hebben haar, hè. Alsjeblieft, inspecteur, ik weet er niks over. Ik heb geen verklaring hoe die spullen daar terecht gekomen zijn. Laat mij gaan, alsjeblieft. Ja, je hebt dus wel degelijk boodschappen gedaan in Brussel. Dat hebben we nagegaan, zoals beloofd. Ik kan er niet meer mee lachen, inspecteur. Alleen uw vriend Frank Schalk kwam regelmatig in uw tuin. En hij heeft geen alibi voor het tijdstip van de moord. Ik kan niet geloven dat Frank zoiets zou doen. Daar is hij niet toen in staat. Hij had een iPod op. En hij luisterde naar de Beatles. We zijn fan van, dat is waar. Frank met een iPod. Ja, het zou, het zou wel waar zijn. Frank vertelt altijd de waarheid. Dat is eigenaardig. Hij weet met moeite wat een iPod is. Is hij in staat om iemand te vermoorden? Ik kan dat niet geloven. Wie weet wat een mens allemaal niet doet, hè? Wanneer hij in nood zit. Frank zit niet in nood. Waar haalt u dat nu weer? Ja, hij doet er wel optimistisch over, maar hij is al een hele tijd werkloos. En niet een paar maanden. En bovendien is hij geschorst. Hij werd betrapt op zwart werk. Daar weet ik niks van. En hij moet veel alimentatie betalen voor zijn vrouw en voor zijn zoon, die ook al werkloos is. Dan is het niet gemakkelijk om op een fatsoenlijke manier te leven. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe die spullen daar gekomen zijn. Laat mij gaan, alsjeblieft. Volgens mij zitten we nu op het juiste spoor. Frank Schalk nog een keer stevig op de rooster leggen. Het is een kwestie van tijd en energie voor hij kraakt. Ik vind het toch raar dat de Chantal Verzelen naar een vriend zo flauw verdedigde, hè? Ik heb de indruk dat hij meer weet. Of dat ze de aandacht wilt afleiden. Het is eenvoudig, hè. Ze weet dat hij de dader is. Maar ze durft het niet toegeven. Ja. Nog niet. Ja, van Deun. Ah, dag, collega. Ja, inderdaad. Wij voeren dat onderzoek. In, in Brussel. Oké. Okay. Een jongeman heeft in Brussel geprobeerd om juwelen te verkopen. Ze hebben het al gecheckt. Het zijn die van Evelien Comer. De juwelier heeft hem aan het lijntje gehouden... en toen de lokale arriveerde is hij gaan lopen. En zijn beschrijving klopt met die van Robin Schalk. Kom maar, Schalk. We verliezen onze tijd. Hè? Je kunt beter bekennen. Er valt niks te bekennen. Voor de laatste keer. Jij hebt Evelien Comer vermoord. Om haar geld. Maar je bent betrapt en je bent moeten vluchten. Dat is niet waar. Ik ben het niet geweest. Je hebt geld nodig. En dat wist Chantal niet. Je staat drie maanden huur achter en je bent geschorst door de dop. Je kunt dat geld dus gebruiken. Als het echt nodig is, dan kan ik bij Chantal terecht. Ja, maar je hebt dan niets gevraagd. Nee, nee, ik heb haar niks gevraagd. Is er vooruitgang? Nee, maar dat komt wel. Dan zal ik de zaken eens laten vooruitgaan, ze. We hebben een huiszoeking gedaan in uw appartement. En we hebben beeldjes en juwelen gevonden van Eveline Comer. Nee, dat kan niet. Nee, kan dat niet? Toch wel, hè? En we moesten niet verzoeken. Je hebt te veel politieromannetjes gelezen, Frank Schalk. Ze zaten schoon ingepakt in de spoelbak van de wc. Dat is voldoende om u aan te houden. Mevrouw Verzelen kan gaan... en uw zoon krijgen we wel te pakken. Voilà, weer een dossier dat we kunnen afsluiten. Chantal Verzelen is onschuldig, maar vriend Frank Schalk heeft haar buurvrouw vermoord en zijn zoon probeert het gestolen goed te verkopen. Dat zullen we nog moeten kunnen bewijzen. Er zijn niet voldoende materiële sporen. En de vingerafdrukken in het huis van het slachtoffer zijn zeker niet van Frank Schalk. Ik blijf het toch ook vreemd vinden. Is dat niet heel amateuristisch? Een vrouw van naast de deur vermoorden in haar eigen huis. Dan is het toch logisch dat de buren serieus ondervraagd zullen worden. Als je zoiets doet, dan zorg je toch in de eerste plaats voor een heel stevig alibi. En dat heeft Frank niet. Ja, en dan de buit gewoon verstoppen in de schuur van het huis daarnaast. En er doodleuk met binnenstappen bij een juwelier. Het is allemaal nog wat klunzig, hè. Ja. Ja, commissaris Van deun. Ah, dat is goed nieuws, collega. Ja, bedankt. Ja, we gaan helemaal kunnen afsluiten. De buren hebben de lokaal gesignaleerd dat Robin Schalk in zijn wagen zit bij het huis van de moord. Leven de sociale controle. Ja, we zien hem nu. Niets doen tot hij beweegt. Hè. Dit is de kans om hem op heterdaad te betrappen. Ja, ik zie hem van hier ook. Hij zit al een hele tijd in zijn auto. Hij heeft al een paar keer een nummer gebeld, maar hij krijgt precies niemand aan de lijn. Hij probeert zijn vader te bellen. Of iemand anders. Wat wil u zeggen, Sam? Zomaar? Een gedacht? Hij ja, gaat toch niet proberen om de rest van het geld bij Verlind te halen? Het zal eerder het tuinschuurtje bij Chantal zijn dat hem interesseert. Hij stapt uit. En hij loopt naar het huis van Chantal Actie. Gij volgt hem eerst. Discreet, hè, Sam. Wij komen achter. Hij gaf via het tuinpoortje de novin. Laat hem op voorsprong nemen. Oké, okay. actie. Robin Schalk, geef u over. Hij ja. ja. is niet gewapend. Je zit op heterdaad dat betrap, jongen. Robin, Robin toch? Hier blijven. Robin wordt aangehouden. Laat me los, jij. Hey, oh. oh Robin, okay. oh, wacht, wacht, wacht, wacht. ik heb je zo gemist. Schat ik toch? Waarom heb je dat gedaan? Voor u. Voor u. Voor u doe ik alles. Ah, Kom, nu is het genoeg geweest. Hè? Kom, kom. wij komen. Let's go. Ah. Dat was toch wel schoon, hè? Precies een film. Mijn vader wist er niks van. Tenminste, ik denk van niet. We hebben ondertussen met hem gepraat. Hij had wel vermoeden. Dat vreesde ik. Maar ik kon het hem echt niet zeggen. Ik kwam me geen pijn doen en zag Chantal ook graag. Chantal had dus niets met die moord te maken? Ze kon niet meer aan, die verhouding met ons twee. Wij wisten ook niet wat we moesten doen, maar de momenten met haar waren zo schoon, zo, zo intens. En wat heeft dat met die moord te maken? Ik wou het probleem met die katten oplossen. Chantal zou dat graag hebben en voor haar zou ik echt alles doen. Dus ik heb tonijn met antivries klaargezet voor die katten. Hmm. En dat werkte precies heel goed, alleen er waren er maar twee dood. De derde kwam dus weer op haar haar bijenplassen en Chantal wond zich ongelooflijk op. En ondertussen was haar buurvrouw naar de politie gegaan, omdat ze dacht dat mijn vader het gedaan had. Jij hebt hem serieus in de problemen gebracht, hè? Ja, dat wou ik niet. En het spijt me. Ik wou die derde kat ook uitschakelen, dus ik ging die tuin binnen toen mijn vader aan het werk was. En ik gaf hem met een iPod. Hij was er heel blij mee. Maar... Uh... Evelien betrapte mij. Ik weet ook niet wat er toen in mij gebeurde. Het was, oh, het was gewoon gelijk in een film. Nou, we hebben hier al meer filmscènes gezien. Ik pakte haar keel vast. Ik kneep ze dicht. Ze schreeuwde nog even, maar dan, dan viel ze op de grond. Ik heb haar in, in haar huis neergelegd. Ik zag dat er antieke spullen stonden. dus Ik heb er vlug wat meegenomen. En die spullen heb je in het schuurtje van Chantal verborgen. Ja. En thuis in de spoelbak van de wc. Ik besefte pas daarna dat ze veel waard waren. En ik wou ze verkopen. Ik wou mijn papa helpen. Eerst pakt je zijn vriendin af en daarna wilt je hem helpen. Ja, ik kan er niks aan doen. Ik zie hem graag. Hoe konden die katjes eigenlijk van de ene tuin in de andere? De afsluiting was meters hoog. Het is gewoon beleefd zijn en niet aandringen. Wat wilde daar nu me zeggen? Ze wachten gewoon een tijd af, die verstopten zich in de Haag daar ergens, achter dat tuinhek van Evelyn. en als dat hek open ging, dan waren ze met één sprong bij het andere hek, nee. en daar wachten ze dan opnieuw hun beurt af. Zeg, hoe weet je dat zo goed? Ik ben nog eens teruggegaan en ik heb wat rondgekeken, en uh, dat één da, da, katteke, dat kwam opnieuw zo lief vleien tegen mijn been. Oh, je hebt hem toch niet meegepakt? Ja, he? ja, ja. Maar het is echt een heel mooi vier katteke, echt. Nou, hij beseft gelukkig niet dat er een moord op hem begaan is. Ja, omdat er niet een handen gevallen is van Frank Schalk. Want dat was hem al lang opgegeten. Oh, dat is echt plezant, hè? Patro, drie pintjes en een worstje. Drie pintjes en een worstje, kom eraan.